Maandagavond waren negen jongens betrokken bij een opstand in de inrichting. Ze drongen een kantoor binnen waar ze niet mochten komen en liet een brandmelder afgaan door er water op te spuiten. Na urenlange onderhandelingen gaven ze zich over. Staatssecretaris Steven wil van de inrichting weten of de negen uit elkaar gehaald moeten worden of dat ze moeten worden overgeplaatst naar een andere jeugdgevangenis.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 Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in Casa Luna. 25 jaar nadat de koningin de keer in werking stelde... blik ik met u graag terug op de aanleg van de Delta-welken. Werkte u daar eertijds ook aan mee, zoals mijn gast van daarnet bijvoorbeeld? Of was u als inwoner van Zeeland en Zuid-Holland getuige van die aanleg? En welke beelden komen u daarbij voor de geest? En werd u als, als bewoner nou een beetje betrokken... bij die enorme bouwprojecten voor uw voordeur? Zo weet ik bijvoorbeeld dat alle inwoners van schouwen duiveland ter gelegenheid van de oplevering van de Oosterscheldekering... een zak mosselen kregen. Nou, dan heb je er nog wat aan ook als je daar woont, hè? Ja, en hoe is het? is het dagelijks leven in het zuidwesten van ons land... sinds de aanleg? van de Delta-werken veranderd. Uh, is uw leven makkelijker geworden nu... Uh, gewoon uh, met de auto op, uh, ja, op en in de Middelburg kan rijden... om lekker te gaan shoppen? Of mist u, net, zo, net zoals ik, tot nog wel eens... Ja, dat via Anna-Jacoba zijpen bijvoorbeeld... of dat via Vlissingen-Breskens? U kunt bellen bij 0800-1121. Mailen dat kan naar casaluna.ncrv.nl... en twitteren dat kan met hashtag Casaluna. Maar eerst een eerbetoon aan een van de grootste waterbouwers van ons land... Jan Fokke Agema. Hij overleed in april van dit jaar en vier het leven... het radiolab-programma van de NCRV, weidde een immemorium aan hem. Voor de oorlog had je ingenieur Lely. Na de oorlog nam Jan Fokke Agema zijn rol over. Agema stond aan de basis van de grote bloei van de Rotterdamse haven... en ook aan die van de stormvloedkering in de Oosterschelde. En hij werd wel omschreven als Mr. Deltawerken. Hij hield van Johnny Cash en van Genever. Hij was bescheiden, apolitiek en een wereldberoemde waterbouwer. Jan fokke aghma De grootste waterbouwer van na de Tweede Wereldoorlog. Waarom? Omdat hij een hele belangrijke rol heeft gespeeld... bij dijkherstel na de watersnoodramp... en de civiel-technische werken die daarmee gepaard gingen... en ook bij de Oosterschelde, bij de Deltawerken daarna. De stormvloedkering in de Oosterschelde is gesloten. De Deltawerken zijn voltooid. Zijn collega Ronald Waterman, inmiddels ook een vermaarde waterbouwer... is van mening dat Jan Volke Agema ook de man is geweest... die hoogstpersoonlijk de wereldhaven Rotterdam op de kaart heeft gezet. Er was in die tijd een discussie. We hadden al Botlek en Europoort. Moeten we die haven gereed maken voor schepen van 60.000 tot 80.000 ton? Toen heeft Agema gesteld... nee, we moeten kijken naar wat de Noordzee kan hebben... En die heeft in tien dagen tijd een beslissende ontwerp gemaakt... voor de Maasvlakte, compleet met de Euromaascheul... voor schepen van 300.000 tot 500.000 ton. Daardoor werd Rotterdam decennia lang wereldhaven nummer 1. en nog steeds is Rotterdam veruit de grootste Europese haven... En dat typeert eigenlijk het werk van Agema. De snelle ontwikkeling van de scheepvaart naar Rotterdam... en het gebruik van steeds grotere schepen... hebben de regering en gemeente Rotterdam doen besluiten... tot de aanleg van de in zee gelegen Maasvlak. De Oosterscheldekering, de Maasvlakte en Agema... heeft zo ongeveer heel waterbouwend Nederland opgeleid. Zegt zijn opvolger, ingenieur Han Vrijling. Dan moest hij een voordracht houden ergens... En dan zei hij, nou, dan moet je eens nadenken wat ik moest, moet vertellen. Nou, dat deed je dan. En dan zei hij, weet je wat, ik denk dat ik geen tijd heb als je het nou zelf deed. Ja, dan stond je ineens. <lacht> Zie je, daar was hij heel uh, goed in om ons ook naar voren te schuiven en kansen te geven en zo. Als ik hem een probleem voorlegde, nou, dan begon hij eigenlijk een vel papier ergens vandaan te halen. En begon hij te tekenen met alle maatvoeringen, hellingshoeken... Erbij, ook met teksten erbij. Ongelooflijk. Die man beheerst het vak tot in zijn puntjes. En het bijzondere was dat we, dus, zeg maar, de natuurkunde combineerden met de kansrekening. Dus de natuurkunde was wel bekend, wat de drukken zijn van water enzovoort. Maar om nu uit te rekenen hoe groot de kans is dat een hoogwaterstand en hoge golven en een lage waterstand in het bekken, nou precies samenvallen. Want dat bepaalt de belasting op die stoomverkering. Dat was helemaal nieuw. Jan Fokke-Agema had ontzettend veel geld kunnen verdienen. Vertelt zijn dochter Wilma. Ik weet dat hij regelmatig werd gevraagd om voor een van de grote aannemers uh, te komen werken. Wat hij ook wel advies aan gaf. En waar hij dus ook inderdaad privé uh, goede contacten mee had. Uh, nou, met, uh, onder andere met de familie Verstoep was toen een hele bekende aannemer. Dat hij dat altijd weigerde. Dat hij dat ook aan ons uitlegde. En uh, van, ik wil gewoon heel goed mijn vak kunnen doen. En ik denk, hij wilde ook heel graag voor de... En voor, nou ja, voor Nederland of waar hij ook voor werkte, uh, ja, zorg dat het veiliger en beter werd. En hij had het gevoel van, wat kan ik het beste doen als ik voor Rijkswaterstaat werk? Want daar heb ik alle faciliteiten, maar weet ik ook dat ik de projecten doe... die ja, voor het algemeen nut zijn. En Hij wilde niet iets te maken hebben wat alleen ging over de, met geld verdienen. Ik heb zo lang met hem uh, samengewerkt. ik ken hem wel. Maar ik, wat ik helemaal niet wist, wat ik tijdens de uitvaart ontzettend grappig vond... is dat hij uh, van country en western muziek uh, hield. <lacht> In al die jaren is dat nooit tot mijn doorgedrongen. gedrongen. dat andere grappig was, hij dronk altijd graag een borreltje uh, jonge Geneve. En uh, toen we dus uit die uh, plechtige uh, bijeenkomst kwamen, stroomden we... De... <lacht> het cafeetje in, zeg maar. En dan stond een hele grote schaal met uh, jonge borreltjes klaar. Dus ik heb meteen de studenten geroepen Ik zei, oh jongens, niet aan de limonade. Jonge jenever, ter ere van oom Jan. Ketel één jonge jenever, ja, dat was... I fell <laughs> ja. into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring ring of fire, Afgelopen april overleed Jan Fokke Agema, waterbouwer Jan Fokke Agema. Hij was 91 jaar oud. Meer informatie over Vier het Leven vindt u op casaluna.ncrv.nl. En ook met u praat ik graag verder over die deltawerken. Welke ervaringen heeft u daarmee? Heeft u ook gebouwd aan die deltawerken? Of bent u er getuige van geweest hoe die, uh, hoe die gebouwd werden? Omdat u bijvoorbeeld in Zeeland woonde of in Zuid-Holland. En op welke manier is uw dagelijks leven veranderd door die deltawerken? Is uw leven makkelijker geworden? Of minder romantisch natuurlijk, want ja, die veerponten zijn allemaal verdwenen. Je rijdt gewoon met de auto over de dam van het ene eiland naar het andere... daar in het zuidwesten van het land. U kunt bellen. 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl en twitteren. Dat kan ook met hashtag casaluna. Mevrouw van der Wel, nacht. Goedenavond, goeienacht. Mevrouw van der Wel, uw man heeft gewerkt met Jan Fokke Agema, hè? Nou, nee, hij, hij was collega. Hij heeft niet met hem, ja, misschien toch wel... modellen gebouwd in het, uh, het waadloopkundig laboratorium. Mijn man heeft uh, gewerkt vanaf eigenlijk de watersnoodramp... Ja. Uh, aan de sluiting... Hij ontwikkelde de meetapparatuur die op het laboratorium nodig was... om tot resultaten te komen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat deed hij op het Waterloopkundig Lab in Delft? In Delft, ja. Het laboratorium van professor Thijssen, schoenbaken later. Ja. Uh, maar wat mijn punt is eigenlijk... er is zo weinig gepubliceerd erover. En het, het, het wordt tijd dat er toch eens iemand komt die... daar interviews afneemt met mensen die het nog meegemaakt hebben. Ik bedoel, mijn man is overleden, Jan Agama is nou ook overleden, mm -hmm. Prins is overleden. Uh, het is zo jammer dat dat allemaal weggaat, verloren gaat. Uh, Paatlobber Wauwert zijn geen schrijvers, nee. maar er is misschien toch wat een student die door promoveren kan of zo... En, nu zijn er nog mensen, ik kan het ook wel noemen, maar ik zal het niet doen... maar nu zijn er nog mensen die het echt zelf meegemaakt hebben. Ja, u bent bang dat die kennis verloren gaat... of bent u bang dat de ja, verhalen de, verloren gaan? De verhalen en de, nou, de kennis, dat zal nogal meevallen. Maar ook vooral de verhalen die er al vastzitten. Mm -hmm, mm -hmm. En wat, wat is bijvoorbeeld een verhaal uh, van uw man dat, dat u altijd heel erg is bijgebleven? Ja, de, de gekste dingen... Uh, Bijvoorbeeld het waterloopkundig laboratorium, dat was helemaal aan elkaar geknoopt. Dat was natuurlijk een heel krappe bedoeling. Het werd steeds ja. groter, het moest meer, steeds meer uitgebreid worden. En uh, ze hadden er ook een windgoot. En de, uh, er werden golven in gemeten en profielen van dijken en zo, hoe de zich gedroegen. Dat was een meter breed en enorm veel water erin in een korte tijd. Mm -hmm. Op een gegeven moment hadden ze nogal veel werk. En toen was het midden in die goot Was een. Een, een laag stenen metsel, één e, steen dik. Dan konden er twee uh, modellen in uh, bestudeerd worden, of profielen. Mm -hmm. Het was natuurlijk wel zaak dat het tegelijk werd gevuld. En op een gegeven moment gebeurde natuurlijk wat gebeuren moest. Eén ingenieur ziek. En de ander die vult zijn kant. En met de grote, ja, ik weet niet hoeveel Cubaten er gingen, ook niet hoe snel de tijd. Maar dat muurtje slaat om. En nou, hoeveel water er ook... Maar, die juf, de, de koffievrouw ja. kwam net met een grote blad koffie... daar het modellen ja. gang in... en stond gelijk tot aan de knieën toe in het water. Zo, zoveel zo water werd er dus ja, toch gebruikt... in het waterloopkundig ja, laboratorium. Ja, en dat, het mooie was... dat was een, een vrouw uit Katendrecht. Ja. Die gooide die hele blad koffie achter dat water aan... en heeft daar in onvervals Katendrecht aan vertellen wat ze dachten van het wereldpullig laboratorium, de te algemeen... en van degene die dat geleverd had in het bijzonder. Ja, geweldig. Dat ja, ja dat, dat... dat soort verhalen zijn er, hè? Ja, dat zijn mooie Sindsdien verhalen. Sindsdien heette dit Jericho. Wat zegt u? Sindsdien heette dat model Jericho. Ja, ja, ja. ja. Nee, dus eigenlijk, dat soort verhalen, dit soort anekdotes... maar ook de kennis, die, die moet te boek worden gesteld. En, en oh ja. uh, mensen moeten, moeten hun verhalen vertellen nu dat nog kan. Ja, ja. ja, een, een mooi, mooi pleidooi. Nou, een mooie uh... oproep uh, daarvoor plaatsen. Nou, een mooi pleidooi mevrouw Van der Vel. En ik ondersteun dat pleidooi ook. Omdat nou, vanavond praten we over, over uh, die Delta-werken. Uh, hopelijk ook met nog andere mensen die ook aan uh, gewerkt ja, hebben. Op wat die voor manier dan ook. Het is de eerste sluitgaten die dicht moesten. Hè? Wat zegt u? Van de ramp moesten de sluitgaten dicht. Ja. Daar is het eigenlijk begonnen. Ja, daar is mee begonnen. Dat waren de eerste gaten die gedicht werden. En ze zijn ook van, van klein naar groot gegaan, heb ik me altijd laten vertellen. Hè? Eerst de kleine gaten, om te kijken hoe het precies werkt. En de Oosterscheldekering als, als groot sluitstuk, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat was de kering. Maar ja, ja de, de, de dammen, dat was... Uh, uh, ja, noem ze op. <laughs> Vierse gat, Haringvlietdam, Gevelingendam. Jawel, maar... maar... Voor die tijd, die gaten die gedicht werden, hè, zoals. Uh, van, ja, gut, maar gut, heel Wat bedoel met de caissons die bijvoorbeeld uh, zijn ja. neergelaten gelaten bij Ouwerkerk? Ja, precies, Ouwerkerk. Daar is er nog eentje, dacht ik ook, uit uh, die ze niet konden houden, die daar lag. Hè. Ja, er is ook een museum in een van die caissons ge gevestigd hè, tegenwoordig. Ja, ik heb natuurlijk ook nee, want er werd ook gebouwd zei die prefab. Maar dat brief dat was uh, het eiland 10 Jans, dacht ik, hè? Dat ze, dat is daar neergelegd. Ja. Dat klopt. Bouw, het is ja. nu een museum. Ja, en dat is nu, nu een museum. En daar vindt komende zaterdag dan ook het feestje plaats... waar heel veel bouwers van toen nog een keer samenkomen. Ja. Eigenlijk moet daar iemand met een microfoon naartoe... om, om, om de oh, verhalen beslist, vast te leggen. Beslist, dan zul je mooie verhalen krijgen. Mevrouw van ja. der Wel, uw verhaal was ook mooi. Vooral dat verhaal van die koffiejuffrouw... die ja. uh, even niet zo blij was met het wateropkundig laboratorium in Delft. Dank u wel voor uw reactie. De en daar gaat tot een andere keer. Dag mevrouw van de Wel. Daar, ja, en ook muzikaal staan we stil bij de Delta werken. Um, het, het is natuurlijk een, een, echt een kunststukje die Oosterschelde kering. Maar de allereerste waterkering die um, werd eigenlijk nou, gebouwd mag je niet zeggen, maar die werd aangelegd in, in de nacht zelf. In de nacht van de ramp zelf, eind januari, begin februari 1953. Het gebeurde in, in Nieuwekerk aan de IJssel. Er werd een enorm gat geslagen in de dijk daar, in de Schielandse Zeedijk. En om dat gat te dichten... Legde schipper Arie Evengroen zijn graanschip, de twee gebroeders, in dat gat? En op die manier heeft hij een uh, ramp kunnen voorkomen daar rondom Nieuwerkerk aan de IJssel. En dat verhaal dat, uh, inspireerde de Amazing stroopwafels tot dit liedje: Schip in de Dijk. Aan de IJssel, het diepste punt van het land. Bij de Schielandse zeedijk steeg in '53 het water tot over de rand. Er was een flink gat geslagen, zandzakken hadden geen zin, grote paniek. In korte tijd stroomde alles de polders in. Wie dicht het gat in de dijk? Hans Brinkers vinger volstaat niet. Vrachtwagens staan tegelijk. Vast in de modder, dat gaat niet. En toch, iemand moest het doen. Vert a dien. Zijn boot was gekropen, ja, ja iemand moest het doen. Stroopwafels, schip in de dijk. Uw ervaringen met de Deltawerken. misschien heeft u uh, meegeholpen bij de bouw daarvan. Misschien wel bij de bouw van de Oosterscheldekering. Maar ik ben ook benieuwd hoe uh, de aanleg van die Deltawerken, uw, uw dagelijks leven uh, heeft veranderd als u bijvoorbeeld woont in Zeeland of in Zuid-Holland. U kunt bellen 0800-1121, dat is een gratis telefoonnummer 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl en twitteren, dat kan ook met hashtag kazaluna. Mevrouw de Rooij, goedenacht. Goedenacht. Mevrouw de Roy, u woont op Noord-Beverland. Dat kan ja. nooit ver van de Oosterscheldekering zijn dan. Dat is maar drie kilometer van de Oosterscheldekering. En woonde u ook op Noord-Beverland in 1953? Ik zal u vertellen, ik was negen jaar en toen woonde ik op het eiland van Dordrecht. Mm -hmm. En toen heb ik nog met de voeten in het water gezeten, want het water kwam het huis in. Ja, ja, ja, maar en het kwam het huis in, maar het steeg niet, niet uh, tot een gevaarlijk niveau. Nee, maar ik heb wel ook in, in, vlak na de... Uh, watersnoodramp, dus de Hoekse Waard en de dijken van uh, de Merwede en zo gezien. Mm -hmm, en dat mm -hmm. was een enorm indruk, want daar lagen nog een, enorm veel zandzakken natuurlijk. Ja, ja. En dode dieren. Nou, je weet wat de kracht van water is op dat moment. Ja, de, en daar werd u zelf dus ook mee geconfronteerd daar, ja, op het eiland van Dordrecht. Ja, ja. En mevrouw de Roy, wanneer bent u naar Noord-Beverland uh, verhuisd? Nou, ik ben in 70 naar Middelburg verhuisd en 83 naar Noord-Beverland. Dus het was nog voor de Oosterschelde een keer in de lag. Ja, en ik heb heel wat excursies gemaakt. En ik herinner me ook dat het Orkest in het Topshuis een, uh, een concert hield. En toen waren de muren, de, het glas was nog niet ervoor, dus het was allemaal open onder het Topshuis. En er stond een storm van 10, windkracht 10. En er was ook nog een uh, boottocht uh, georganiseerd, maar die moesten ze annuleren. Maar dat, dat was een belevenis. Maar dat was maar, echt voor bewoners? Bewoners mochten zo'n een boottocht maken? Uh, daar kon je op inschrijven. Dat was op een zaterdagmiddag. En dat was een soort van, ja, een concert, maar dan op een bijzondere locatie. Nee, inderdaad, een bijzondere locatie midden, midden op die Oosterscheldekering. Ja. Daar staat het al topsuis. hè? Ja, precies. Maar het was nog niet verbonden... Dus ik moest eerst met de bus naar Burghaamstede en daar kwam je op een boot en ging je naar Jans. Maar hoe vond u dat om dat te zien, dat, dat, dat meesterwerk wat in aanbouw was? Nou, dat is geweldig, want ik ben nog op een excursie apart ook geweest. En ja, toen was het geen storm, maar toen er werd er heel veel van verteld. En ja, dat is echt, daar uh, sta je wel uh, van te kijken dat de mensen daartoe in staat zijn. Ja, en, en leverde het ook heel veel dynamiek op op noord beverland Want al die bouwers die moesten ook van en naar die kering nee. natuurlijk. Dat is mij niet zo bijgebleven, want ik woonde natuurlijk eerst in Middelburg. Ja. Maar toen ik dus wat vaker naar noord beverland reed, toen was het nog vrij rustig op de Veerse Dam. Maar toen de kering open was, ge geopend was, nou, dan merk je dat het verkeer Enorm toenam. Ja. En toen uh, ervaarde ik dan zelf die dynamiek. Ja, toen werd het ook drukker op Noord-Beverland. Juist, ja. ja. Wat is Noord-Beverland nog steeds blij met, met de kering? En met, met de vaste oeververbinding ook met, met het Westen? Nou, dat is natuurlijk een waar. Mijn familie woont nog in Dordrecht. Dus ik weet heel aan de lijve ervaar ik hoe makkelijk het is om nou even via Schouwen duiveland en dan uh, bij de Moerdijk dus uh, over de dammen daar naar Dordrecht te gaan. Terwijl ja. dat je dus eerst uh, ja, toch een uh, veel groter omtrek moest maken. Maar ja, je had eerst natuurlijk nog te maken met tol, hè. Dus uh, op verschillende overgangen. Dat is waar. Maar, ja, ik ben de romantiek, nu pas de Westerschelde, er nog geopend een aantal jaren terug. Ja. Maar de romantiek van de boot... Dat je ja, dat zo samen beleefde en je auto uitging en dan boven echt op het water was. Dat vind ik wel dat je, een soort van nostalgie. Maar de jeugd die zal dat gewoon niet meer zo ervaren natuurlijk. Nee, maar ik mis dat ook hoor, moet ik eerlijk zeggen. En dat is een slecht broodje kroket op die boot. Juist. Maar hele vieze broodjes, maar je kon ze toch niet missen hè? Precies. Heerlijk, ja. Ik kwam ja. een keertje wat later uit uh, Zeeuws-Vlaanderen. Ik was met een nichtje naar een popconcert geweest. En toen betaalde ik dus mijn tolkaartje... Ik zeg, ja, ik vind het aardig om met u dit af te rekenen. Ik zeg maar, ik mis wel mijn broodje kroket. <laughs> ja, dat is zo. Dat, altijd als ik naar Seuss-Vlaanderen ga, dan denk ik, ja, dat broodje kroket. Ja. Zo'n zo, zo slappige kroket. Het ja. is mooi, die tunnel, die bent er sneller. Het is allemaal heel handig, maar de robotiek is een beetje weg eh, wat ja. dat betreft. Ja. En, en, en als u nou praat met uw buren op Noord-Beverland, want daar zullen veel mensen wonen die of die ramp hebben meegemaakt of die de verhalen kennen van de ramp. Ja. Uh, uh, voelen zij zich helemaal veilig nu? Ja, dat wel. De mensen die, uh, vertrouwen er gewoon helemaal op dat het goed gedaan is. Ja. En dat, ik, daar sta er nu ook niet zo bij veel. Want het waait hier eigenlijk altijd. Maar ik heb niet het gevoel van... Oh, oh, uh, zal dan de kering? Want ja ze zijn er steeds mee bezig. Mm -hmm. Steeds worden de dijken weer opgehoogd en de duinen. Dus, en verbreed. Dus ja, ik vertrouw er gewoon op dat de Nederlanders sukken... Uh, waterbouwers zijn, dat, ja, je weet het nooit, want je hebt natuurlijk niet alles in, in de hand. Nee. Maar uh, nee, word, er wordt hier niet met angst geleefd wat vanwege dus dat uh, een dijkdoorbraak zou komen. U voelt zich veilig op Noord-Beverland. Ja, absoluut. Mevrouw de Roy, dank u wel voor uw reactie. En een hele goede nacht. En ja, hetzelfde verhaal. Ik ben benieuwd naar de andere verhalen. Dank voor ja, uw verhaal. ik ga luisteren. Dank u wel. Dag mevrouw de Roy, Dag. Dag het volgende verhaal komt van mevrouw Lenselink. Dag mevrouw Lenselink. Goedenavond. Ik spreek met mevrouw Lenselink, ja. Bent u ook betrokken bij de Delta werk op de een of andere manier? Nou, dat kunt u wel stellen. Mijn man die heeft het veer dan maar gouddammen helpen maken. Oh. Ik heb door de kassons gelopen toen ze nog doorstroomden. Echt waar? Uh, le, Legt u eens uit, hoe, hoe werkt dat dan als een kasson nog doorstroomt? Nou zijn de schuiven nog open. Oh, Oké, okay, dus kon je daar gewoon in? Hoe kwam, hoe kwam je dan in zo'n kasson? Ja, kon je doorlopen. Ja, maar hoe dan? De ijzer, ja, een soort loopplanken lagen erdoor, vlonders... Met allemaal ijzeren geraamte, Het hele ding bestond uit een ijzeren raam. En dan schoot het water zo onder je voeten door. En u, uw vader was, of uw, vader, uw man was ook waterbouwer, begrijp ik. Ja, ja, mijn man die werkte bij Rijkswaterstaat. Ja, ja, ja. En, en had u het, het, het gevoel dat er iets groots verricht werd op dat moment? Uh, het was dagelijks werk. En het was je werk. Je, mm -hmm. je, je ging dat doen. En na afloop, als de dijken versloten waren, toen werd de hele... We woonden toen op Wolchere. Ja. En toen die dicht was, die dijk, toen werd ons gevraagd... om te verhuizen naar Scheeuwkzee, naar Schouwen, voor de volgende klus. Maar toen had Rijkswaterstaat een hele straat afgehuurd. En mijn man, ik wilde niet in een rijtje Rijkswaterstaat wonen. Dus van toen zijn we vertrokken. Ja, en, en toen is uw man ook niet meer uh, werkzaam geweest voor Rijkswaterstaat. Ja, daarna. ja, zeker. Ja, zeker. Maar niet, niet meer in Zeeland? Niet meer in Zeeland, nee. nee, nee maar, want ben, bent u Zeeuws ben, van oorsprong? Ja, zeker. Allebei. Ja, ja. Maar dan is het wel gek om, om Zeeland te verlaten, hè? Oh, nee. Helemaal niet. Nee, voelt dat wel mee? Nee, hoor. Want waar woont u nu, als ik vragen mag? Haarlem. In Haarlem. Ja, dat is de andere kant van het land dan toch, hè? Nou, ja, het, is, het is wel in de buurt van de Zee, dat dan nog wel. Maar goed, u, u, u was erbij toen die Dam uh, uh, aangelegd werd. ja, ik herinner me be wel dat er een karsel lag tussen... De dijk dan, de toekomstige dijk in Vrouwenpool, die was op een zandbank gestrand. Die was omhoog gelopen met uh, hoogwater, laag water. Ze wachtten dus op hoogwater om dat ding weer weg te halen. Mm -hmm. En toen moest men maar midden in de nacht moest hij boven op die kerson gaan verblijven, In midden in de mist en de narigheid. En dan moest hij met een sleeboot moest hij naar die toe toegevaren worden op de golven. En dan moest hij dus met een sprong moest hij tegen die kasson opspringen. En dan die steile ladder, die ijzeren ladder opklimmen. Met een tasje en een boterham. En dan moest hij de hele nacht doorbrengen op die om tot de andere morgen met hoog water. kon hij nou weer verder gesleept worden met de sleeboten. Maar misschien was u op dat moment even iets minder blij met het werk van uw man. Dat lijkt me ook best spannend. Ja, maar dat hoort erbij. Ja, het hoort erbij, dat is waar. En u, u zegt, u bent uh, een, een echte Zeeuwse, hè? Hoe ervaarde u het dat, dat die, die zeegaten uh, dichtgingen? Want ik weet, mijn opa en oma waren ook Zeeuws. En die vonden en die woonden ook niet meer in Zeeland, maar die vonden dat toch... aan de ene kant, ja, dat moest gebeuren natuurlijk, want de veiligheid moest boven alles gaan. Tegelijkertijd, ja, was het wel een beetje uh, moeilijk om te accepteren dat, dat die zeegaten dicht moesten. Ja, maar je was wel uit je isolement, hè? Ja, ja, dat is waar. Maar u heeft daar nooit moeite mee gehad? Nee hoor, ik heb, ik heb Zeeland ook met, uh, nou, ik niet met plezier. Maar ik heb er geen problemen mee gehad om Zeeland te verlaten hoor. Nee, nee, nee. En inderdaad, Zeeland was uit het isolement uh, na de aanleg. Het moet wel bijzonder geweest zijn om in een caisson te lopen. Wie kan dat ja. nog zeggen? Dat is bijzonder inderdaad, mevrouw Lenslink. Dank u wel voor uw reactie. En ik wens u nog een hele goede nacht. Goedenavond. Dag. Veel telefoontjes uit Zeeland, dat is leuk. Telefoontjes van aan de Zeeuwse kust. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt...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 zoals het gaat hier aan de kust een klassieker van bluf aan de kust ja, en aan de kust zijn die Deltawerken te bewonderen. Een kunststukje van Nederlandse waterbouw... met de Oosterscheldekering als onbetwiste juweel. En ik ben benieuwd, 25 jaar na de ingebruikstelling... van die Oosterscheldekering, wat uw ervaringen zijn met die Deltawerken. Heeft u eraan gewerkt of heeft uw familie aan, aan de Deltawerken gewerkt? Heeft u het, het, het zien ontstaan, als het ware, uh, het, het kunststuk Deltawerken? Of uh, woont u in Zeeland of in Zuid-Holland? En is uw dagelijks leven veranderd? Of misschien helemaal makkelijker geworden door de bouw van die deltawerken. U kunt bellen. 0800-1121. 0800-1121. U kunt een mailtje sturen naar casaluna.ncv.nl. En u kunt uh, ook twitteren natuurlijk naar hashtag Casaluna. Anne, goeienacht. Hallo. Dag Anne. Anne, ben jij ook op de een of andere manier uh, uh, betrokken geweest... bij de aanleg van die Deltawerk? Of woon je in, in Zeeland of Zuid-Holland? Nou, dat niet zozeer. Ja, ik heb het natuurlijk allemaal wel meegemaakt... En allemaal wel ervaren. Maar uh, ik wou even zeggen dat over de hele wereld en in alle talen. de kinderen op school leren. God schiep de aarde en de Hollanders maakten Nederland. Ja, geweldig. En, en, en hoe weet je dat, dat uh, heel de wereld dat op school leert? Uh, ja. Over maar hoe weet je dat? In alle talen. Maar hoe weet je dat dat zo is? Omdat ik dus met veel buitenlanders dus, uh, kennis heb. en uh, Ik heb in Zuid-Afrika gewoond. En daar hebben ze ook Kaapstad hebben ze dus, uh, gemaakt. Want Kaapstad was gewoon een, een, een berg met een stukje strand. En daar hebben ze ook een hele stad van gebouwd. En daar zijn ze ook heel erg trots op. Ja, ja, ja maar in Kaapstad worden ze ook gezegd... Uh, God schip de wereld, maar de Nederlanders uh, uh, maakten Nederland. Ja. Dus een mooi ja, over de hele wereld en in alle talen leren de kinderen dat op school. Nou, inderdaad een mooi eerbetoon aan de Nederlandse waterbouwers en de baggeraars en, en, en de wegenbouwers. Ben wel ik ik trots op. op. Ja, precies dat hoor ik. Anne, dankjewel. Graag gedaan. Tot een andere keer. Dag. Oké, okay, dag, dag. Van Anne naar Marcel. Goedenacht, Marcel. Goedenacht. Marcel, jij bent CEO, hè? Ja, 100% een hart en nieren. En waar woon je in Zeeland? Nou, wat je voor toeval wil, ik zet het radio aan. Ik kom trouwens in Middelburg, hoor. In Middelburg, ja. En ik ben net verhuisd na 2,5 jaar Dordrecht. Dus je bent eigenlijk dezelfde kant opgegaan als die mevrouw die we net aan de lijn hadden. Die kwam ja. ook uit Dordrecht en die ging naar Middelburg. En jij bent weer thuis nu, heel, begrijp ik. Heel toevallig, ja. Ik ben weer thuis. Want je bent ook opgegroeid in Middelburg? Ik ben geboren en getogen. Mm -hmm. En uh, ik heb uh, leren waarderen als je weggaat, wat je dan niet meer hebt. En wat miste je dan vooral in Dordrecht? Nou, het eerste wat in me opkomt... is dat ik op mijn fietsje kan stappen... en dat ik binnen een kwartiertje lekker bij het strand ben. Dat ik via de boulevard kan fietsen. Dat ik naar Dizzo kan. En binnen Dizzo kan ik zat, kan ik naar Domburg. Dan zou ik de landen, de ruimte. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja, het is... Het is een mooie plek om de... te wonen. Absoluut waar. Je maar je komt... Als je woont... Ja? Dan... Ja... Dan, dat, dat is zo anders. Dat is zo'n wereld van verschil. Dan heb je ook wel water hoor. De Merwede. Je kan een hoek van Holland. Ah, er gaat niks boven de rust. Van de Vlissingse stranden. Of Dishoek. hoek. Vrouwenpolder. Heerlijk. Ja, echt, echt uh, een, een walgeraar zo te horen. Met een lofzang ja. op Walger. Maar ga je ook wel eens kijken bij bijvoorbeeld de Oosterscheldekering... of bij die Veerse Gaddam... ga je wel eens kijken naar wat er gebouwd is... de afgelopen decennia in Zeeland? Uiteraard, uiteraard. En dan zit je gewoon te genieten. Het klinkt misschien heel allemaal oudbollig... maar ik, echt waar... er gaat niks boven Zeeland. Er gaat niks heerlijk. boven Zeeland. En je bent blij dat je weer terug bent in... Middelburg. Ik, ben echt waar. ik ga nooit meer weg. Kijk, nou, dat is, dat is een mooie <laughs> voornemen. En inderdaad, het is een heel, heel mooi stadje in Middelburg. Ik weet je dat nog... Ook eh, wat zeg je? Het is alleen jammer dat we ver van Amsterdam zitten, want ik ben een Ajax-supporter. En ik moet alleen maar ver reizen, maar goed. Ja, maar daar heb je de dammen voor, hè? Dat gaat sneller dan vroeger. Wat zeg je? Daar heb je wat nu ik de zin? dammen voor, hè? Dat gaat sneller dan vroeger. Ja, maar dat vergeet ik ook niet, hoor, mijn kluppie. Nee, nee, wat dat maar, betreft. Maar om, om, om te wonen, ik hoef echt niet in de Randstad meer te wonen Echt niet. Jij blijft in Middelburg. Ik mooie blijf stad. Alles in Middelburg nu. En ik hoop dat je daar nou nog mooie jaren gaat beleven, Marcel. Dankjewel. En, en vooral dat dishoek, dat is inderdaad wel heel schitterend. Dat had ik ook wel wat dichter bij huis willen hebben. Lekker naar Zeeland. De meeste uren van Nederland. Het kan er gewoon niet beter. De VVV zou ook blij met je zijn, Marcel. Dankjewel. dankjewel. Tot Graag een andere gedaan. keer. Dag. Jojo. Hoi. Hoi. Wel een mailtje van Jan Bakker uit sint anna parochie En Jan schrijft... Hoi Helco, wat vaak vergeten wordt... is dat de deltawerken zich uitstrekten tot het hele land. Ik kan me nog heugen dat wij bij de afsluiting... op het plat dak van ons huis stonden te wuiven naar de helikopter... die koningin Juliana naar de officiële afsluiting bracht. Want wij in Friesland hebben aan de deltawerken... ons geweldige natuurgebied Lauwersmeer te danken... nadat de Lauwerszee afgesloten werd in de jaren 60. Ook hier was er het sentiment van het verdwijnen... ...van de zeehavens, Zoutkamp, Oostma, mahorn Maar nu, nu alles zijn vorm gevonden heeft... ...is iedereen maar wat trots op wat het opgeleverd heeft. Zomaar een geweldig natuurgebied voor de deur. Jan heeft gelijk dat de Deltawerken beperken zich natuurlijk niet tot Zeeland. Voor je gevoel is dat altijd zo, maar inderdaad... ...die Deltawerken zijn natuurlijk ook in het noorden uitgevoerd. Jan Bakker, dankjewel dat je ons daarop wilde wijzen. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. U kunt bellen met 0800-1121. En twitteren, dat kan met de hashtag Casaluna... Als u mee wilt praten over de Delta-werken. Als u daar betrokken bij bent geweest. Bij de bouwer van bijvoorbeeld. Of uh, ik ben ook benieuwd op welke manier de, de bouw van die Delta-werken... uw leven heeft, heeft beïnvloed. Als u bijvoorbeeld in Zeeland woont of in Zuid-Holland. 0800-1121, of hashtag casa -luna. Ja, Er ligt natuurlijk niet alleen een stormvloedkering in de Oosterschelde. Er ligt er ook een in de Nieuwe Waterweg. En die kering die inspireerde uh, Rob Crispijn en Harry Bandink tot het volgende gitterende liedje uitgevoerd door Rob, door Rob Crispijn, Gerrit Jansen en John Paul Thijssen. Dit is Stormvloedkering. Sinds een jaar of wat ligt er in de Nieuwe Waterweg een stormvloedkering. Dat ding is zo groot als twee eiffeltoren's op zijn kant. En heeft meer dan anderhalf miljard gekost. Ik speelde met mijn zoon van tien.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 je plotseling mee kan sleuren. Niets is zeker in het leven en de toekomst ongewist. Maar het is goed dat er bij Rotterdam een stormvloedkering is. Nederland is voorbereid op een enorme springvloer. Eens in meer dan duizend jaar Dreigt er zo een spoed. Gewoon op straat is het gevaar Vele malen groter Mijn zoon kwam afgelopen jaar Ineens onder een auto Tegen dood en tegenslagen er staat geen hindernis, maar het is goed dat er bij Rotterdam een stormvloedkering is, Ik wou dat er een stuur dan was, tegen bodemloos verdriet. Een dijk of strek dan tegen hartzeer, maar die is er niet. Soms slaat het noodlot in als bliksem, hult een huis in duisternis. Maar het is goed dat er bij Rotterdam een stormvloedkering is. van Janssen, Thijssen en Chris Pijn. De drie heren maakten een cd, alles of niets, een aantal jaren geleden. En daarop is dit liedje terug te vinden. De muziek van uh, Harry Panning. Aan de telefoon Petra de Boeveren uit Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Petra, goeienacht. Hoi, welkom. Dag Petra. Zeg, jij woont natuurlijk in het uiterste zuiden van Zeeland, in zeus vlaanderen Hoe is ja. daar eertijds uh, die, die bouw van die deltawerken ervaren? Ja, Ik weet nog wel, ik zat nu terug te denken... Uh, wij gingen tijdens de bouw wel op excursie met de klas daarheen. Ja. En uh, ik vind het wel nog altijd de mooiste route om richting Rotterdam te rijden. Ik, ik word altijd heel blij als ik over de Oosterscheldekering uh, rijd. En hoe dat komt dat dan? Waar word je dan zo blij van? Uh, nou, het uitzicht, dat is de toeristische route. Dan ga je eigenlijk eerst uh, langs het Veerse Meer. En dan doe ik, ik noem dat de Dammenroute en de Niltje Jans. Ja, ik word altijd. Ja, maar ik, ik denk dat dat in onze genen zit. Ik word altijd blij als ik het water zie. En als ik. Uh, ja, ja, dat, dat, ja, dat hoort gewoon erbij. En ik, uh, de reden dat ik uh, nu toch bel. Ik werd trouwens opgeroepen, want ik zat helemaal niet te luisteren schande. Uh, dus, uh, maar um, ik, ik, ik, ik ga iets raars doen. Vertel, ik zit nou, er klaar voor ja. Peter. Nou weet ik wel dat jij soms wat raars doet in het leven, maar ja, ik... ook vannacht ga je dat doen, begrijp ik. Ja, ik ga iets raars doen. Ik heb namelijk uh, er komt binnenkort een, een soort jeugdroom van mij uit. Dat is uh, weer een apart verhaal. Daar ga ik niet over uitweiden. Maar ik ga in ieder geval in, uh, in twee theaters in Zinsslaaneren een soort conferentie doen. Met ja. een paar liedjes. Ja. En die, uh, die show die heet Luctor et Aborto. Ik worstel en drijf af. <laughs> en waar, waar duidt dat op, die titel van uh, die dat show? Duidt, uh, dat duidt uh, ook op mij. Dat ik een beetje van mijn core business soms afdrijf. Doordat ik allemaal geweldige dingen leer kennen. Maar dat duidt ook een beetje op Zeeuws-Vlaanderen, uh, de ontvolderingstoestanden en zo natuurlijk. En we hebben hier ook een hoop natuurprojecten die een beetje discutabel zijn. Dus ik heb afgelopen zaterdag een liedje geschreven. Ja. En uh, daar wil ik graag uh, twee coupletjes, uh, twee, ja een klein stukje, ik ga niet helemaal zingen, maar ik ga een klein stukje voor je zingen. Oh wat leuk! Ach, wat? En, en doe je dat a cappella of begeleid je nou, jezelf op gitaar? Nee, dat doe ik a cappella. Nou, ik ben heel benieuwd. We krijgen dus eigenlijk nu een voorproefje van luktor et aborto. Ja, en... Uh, dit, ja. Ik hoor mijn namen flusterende de wind. En die zegt dat het nu nog maar begint. en bi vloed. Ja, het leven is hier goed. Ik ben altijd weer blij dan hier ben. Er is niet zo veel meer om te dromen. Morgen morgen kan je droom nog wel komt. Dagelijks hier te staan, maar hoek jullie onthang kwens ook jullie geweldige gevoel. Ik sta midden vuurtoon aan de nieuwe slussen, kijkend over waterdunnen, trager gevoel dan mijn noobekruid. Het is nog warme gebied, vurig zing het warmste lied. ik kan nog weer van mijn zoute land. Nou, Petra. Wat een mooi, mooi lovelied op, op Zeeland. De galm werd er trouwens aangeboden door technicus Ronald. Oh, dat heb ik niet gehoord. Ja, ja, ja je kwam hier echt schitterend, uh, schitterend de zender op met je lovelied okay. op uh, Zeeland. En, en wanneer is dit nou uh, te horen? Want waar, waar sta je met je, met je uh, voorstelling uh, Lutto et Borto? Uh, 13 november uh, uh, doen we het Geldertheater in Terneuzen. Het zijn allebei zondagmiddag matinees Omdat ik dat gezellig vind, omdat ik een netwerker vind. En ik hoop dat mensen dan nog even lekker blijven hangen. Ja? En op uh, 11 december doen we dat nog eens in het Ledeltheater in Oostburg. Nou, ik wens je nu al prachtige avonden. Dank dat je wel dat je eigenlijk al een tipje van de sluier voor ons wilde oplichten. Ja, ik vond het ook wel heel leuk om je voor jou te doen. Maar jij bent ook eigenlijk een zeeuw, toch? Ja, ja, ja. Nou, ik ben een halve zeeuw. Mijn moeder is Zeus. Oh, oké. Okay. Maar ik, ik heb altijd warme gevoelens bij Zeeland. Ik vind het ook altijd mooi om erover te praten. Het is een heerlijke provincie. Ik kom er nog steeds uh, graag en vaak. Oké, okay, fijne nacht nog. Ja, hetzelfde voor jou. En dankjewel voor het zingen. Oké, okay, groeitjes. Peter de Boeveren vanuit uh, Breskens was dat. En van Breskens gaan we naar Terneus en naar Beb. Dag Beb, goeienacht. Goeienacht. Alleen woont Beb nu niet meer in Terneuzen, maar die woont nu in Amsterdam. Maar is geboren in Terneuzen. Ja. En ik heb als kind, ik denk midden jaren 60, eind jaren 60, meegemaakt dat de dijken opgehoogd werden. Ja. En wij waren daar, ik was daar met twee buurmeisjes aan het rondstruinen in de modder, op onze laarzen. En toen hoorden wij op een gegeven moment hoorden we ergens in de verte waterstromen. Maar we zagen het nergens stromen. Mm -hmm. Maar we zagen wel een hele grote houten bekisting. En we vermoeden, daar zal het wel zijn. Dus wij rennen met z'n drieën achter elkaar die dijk af. En opeens verdween het voorste buurmeisje... verdween, ik denk, een halve meter in het drijfzand. Uh -huh. En ik kon haar nog net grijpen. En we hebben er ook gewoon uitgetrokken. Er was dus niet zoveel aan de hand. Alles ging goed. En we beseften waarschijnlijk wel half... Dat dat toch wel heel erg gevaarlijk was en we zijn er ook nooit meer naartoe gegaan. Nee, nee. nee, Maar dat, dat waren dingen die dan ineens natuurlijk ja, ook, ook gebeurden. Terwijl die dijken werden opgehoogd. Ja. Jullie begrepen natuurlijk als, als kleine meisjes waarschijnlijk ook uh, de gevaren daar niet van. Nee, en we, we vonden het natuurlijk reuze spannend om daar rond te, rond te stappen. Want het was een reuze modderig gebied. Dus dat was, dat was op zich al spannend. En met je lazen er doorheen struinen. En dan had je al van die van die stukjes waar je een beetje half in wegzonk... maar dat. Ja, dat besefte je niet als kind... En toen dus er dus echt iemand half... nou ja, zo, nou in ieder geval een, een flink stuk in, in, in, in, in het drijfstand verdween... beseften wij toch wel dat dat niet helemaal goed was. Nee, nee, nee. Maar het meisje heeft het overleefd? Ja, ja, nee. Dat, is, dat, is, dat ging eigenlijk gelukkig helemaal goed. En dat gingen we, zelfs de kaplaars bleven niet achter. Dus we <lacht> konden rustig naar het huis en konden iets verzinnen van... oh god, we zijn uitgegleden of iets dergelijks. Oh, jullie hebben het je ouders maar niet verteld, begrijp ik. Nee, dat ik. hebben we niet verteld. Nee, Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nee, dus wat dat betreft uh, uh, hebben jullie dat een beetje verzwegen, jullie, ja. jullie avontuur daar. Ja. Zeg, je bent nu weg uit uh, Terneuzen, je woont in Amsterdam. Ja. Uh, mis je Zeeland of, of ben je echt uh, heel bewust van? Ja, ik heb, ik heb nog wel af en toe van die nostalgische uh, gevoelens, inderdaad. Het, het is denk ik toch je geboortegrond waar je altijd weer uh, nog... Ja, dat zal ook al ontzettend uh, romantiek, met romantiek omgeven zijn. En je maakt dingen altijd mooier dan ze misschien waren. Kom je er nog wel eens in huis? Nee, niet meer, want mijn ouders woonden er nog... en die zijn allebei inmiddels al overleden. Dus ja, dan kom je er niet meer zo gauw. Het is de streek van het verleden. Inderdaad. Maar wel de streek van mooie avonturen, zo te horen. Nou, het, is een, het is in ieder geval een avontuur geweest dat me altijd bijgebleven is. Ja, dat, nou, ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk ook erg eh, geschrokken als je zoiets ja. Uh, meemaakt. Ja, bedoel, we waren, ik denk, een jaar of 12, 15, dus die schrikte je ongeluk. Ja, Beb, die uh, zag de vriendin beiden in het drijfzand uh, verdwijnen rondom de ophoging van de dijken van de Westerschelde ter hoogte van Terneuzen. Bep, dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. En tot een andere keer. Goed, tot ziens. Dag tot hoor. Dag tot hoor, dag, dag. Ben. En dan krijg ik een tweet van uh, Jens van Pietersson. En die zegt: Wie is die vrouw die nu Keltisch zingt in Casa Luna? Dat was niet Keltisch, uh, Jens, dat was Zeus. En het was Petra de Boeveren die in het uh, Zeus zong. Een liedje uit haar theatershow, die ze binnenkort uh, uh, speelt in twee theaters in Zeus-Vlaanderen. Over water gesproken. Het is een mooi liedje van de Triës.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 Mensen. En vanaf januari gaan de drieën op tournee met hun nieuwe voorstelling En die heet Vier Elementen. Dan een tweet van uh, Pim Soenepoes. Pim schrijft: Ik stond bij de opening op het dak van een boot om de antenne op Goes te richten. Daar staat de televisietoren, zodat Nelly Kroes de TV-reportage kon zien. Ik vind het wel een fascinerende tweet, hè, Pim. Want wat deed jij op die boot? Wat deed Nelly Kroes op die boot? En hoezo richtte jij die antenne op groes? Wat, wat, wat, wat deed jij op die boot? Wat was jouw functie op die boot? Wil je dat nog even naar ons uh, door de, uh, twitteren? Ik hou me aanbevolen. Hashtag Casaluna. Er is een plek op aarde waar het water stroomt. Waar de tijd heeft stilgestaan. Als ik daar weer ben, is het net als toen, alsof er nooit iets voorbij is gegaan. Daar ligt wat niemand ziet, wat ik achterliet. In het water, het land en de lucht. Als ik mezelf verlies, ga ik die kant Grens ander. Land van Water, een nummer van haar uh, nieuwste cd. Haar Land van Water, de eerlijkheid gebied me dat te zeggen... ligt in de kop van uh, Overijssel. Het Zwarte Waterland, dat is Haar Land van Water. Maar eigenlijk is, is dit een liedje over Nederland, hè? Land van Water. Ja, en daarmee wordt het bijna twee uur hier bij de NCRV... hier in Casa Luna. Fijn dat u weer luisterde, met ons meepraten ook. En morgen zijn we er natuurlijk weer. En dan ontvangt Harm Edens illustrator Siep Postuma. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Harm. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Harm, met Helco. Je bent net naar de première geweest van Mannetje Jas. En dat is een prentenboek van illustrator Cipostuma... dat nu tot opera is bewerkt. Ik ben, heel benieuwd wat jij van de van ik ben heel benieuwd wat jij van de première gevonden hebt. En ik ben vooral ook heel erg benieuwd... hoe jouw gast natuurlijk Cipostuma zelf die première ervaren heeft. Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik wens jullie een uh, mooi gesprek samen. En daarmee ga ik echt de luiken sluiten van Casaluna voor uh, vannacht. Ik krijg nog net een tweet binnen van uh, Pim Sonny Poes trouwens. Die wil ik nog even voorlezen. Want uh, die zei, schreef dat hij, dat hij bij de opening van de Oosterscheldekering... het dak van de boot opging waar hij op uh, uh, voer... om de antenne op koers te richten voor Nelly Kroes. En hij schrijft daarbij... Ik werkte voor een bedrijf dat videoapparatuur verhuurde. En op de boot werd uh, door doorgenodigd de opening vanaf het water gevolgd. Nou, dan weet ik dat ook weer wat. Nelly Kroes op jouw boot heet, Pim. Dank je wel. Nou, ik zei het al, wij gaan de luiken sluiten van Casa Luna. Na twee uur wakker in Nederland hier op Radio 1. En wij van NCRV's Casa Luna zijn er morgen weer even na middernacht. Goeiedag nog.